3 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Henry Schut. En zometeen dat vervolg van de bekerfinale zoals beloofd bij Rust 54-34. Dus de spanning is er een beetje af. Maar je weet het maar nooit, ballen rond enzovoort Bij het hockey Rotterdam, Oranje Rood. Daar gaan we zo meteen ook naartoe. En vanaf 4 uur de E kwalificatie bij het handbal tussen Nederland en Hongarije. Nu is het NOS nationaal van 3 uur met Liselot Thomas.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 De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is in Duitsland opgepakt. Tegen hem liep sinds vrijdag weer een Europees aanhoudingsbevel. Puigdemont had in Finland een lezing gehouden en was onderweg terug naar België, waar hij in Ballingschap leeft. Bij de Deens-Duitse grens is hij aangehouden. Spanje wil Puigdemont berechten vanwege rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld.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 Ja, het staat veel op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Kootwijk en Voorthuizen, over 5 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Dat komt door een spoedreparatie aan het asfalt. De A2 van Utrecht naar Den Bosch is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Nieuwegein en Afwet Eveningen nog wel 6 kilometer file met bijna een uur vertraging. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Airport en Delft-Noord. 20 minuten onthoudt. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Ja, maar Speksevers is een opticiën die hoortoestellen erbij verkoopt. Nou, hoorzorg is net als onze oogzorg een hoofdactiviteit. We zijn niet voor niets gekozen tot beste winkelketen van Nederland... in de categorie audiciëns. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl mythes. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Ga naar LilianeFonds.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl mythes. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op vliegwinkel.nl Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op vliegwinkel.nl Van Jo Simons en anne van der Zijl verschijnt De Val van Annika S.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 En we langs de lijn. We zijn er nog tot uh, 7 uur vanavond. We beginnen in Rotterdam bij het hockey. Rotterdam tegen Oranje-Rood. Het stond 1-0 voor Rotterdam. Filip. Maar het is een echt strafkronen-duel. We hebben precies één kwart gespeeld. Er staat nu 2-1 voor Rotterdam. 1-1 was het al snel na de openingsstelling van Edgerton. Door Van der Weerde. De derde strafkornel voor hem was wel raak. 1-1. En in de laatste seconde van het eerste kwart... Jeroen Hesberger 2-1. Ook die treffer uit een strafkornel. We zitten nu in een rustpauze tussen het eerste en tweede kwart. En Rotterdam leidt dus met 2-1 Fietsen in Gent-Vevelge met in de kopgroep de doorgesnoven junky-style... of is het meer de Sensation White Megamix? Je hebt inderdaad zijn teksten goed beluisterd... Ja. nadat hij zilveren medailles pakte op de wereldkampioenschappen op de baan. Een man die trouwens ook vorig jaar de ronde van Drenthe won... tot ieders verrassing. En toen ook inderdaad met die doorgesnoven junky-style aankwam... Jan Willem van Schip, een kleurrijke vent. Hij rijdt dit jaar voor het eerst bij Rompot Samen met Brian van Goetemsen zijn ploeggenoot. Zit hij in de kopgroep? Die kopgroep heeft... Op dit moment een voorsprong van 4,5 minuut op het peloton. En daar zagen ze juist een valpartij van Mitchell Dokker... uit de groep van Sebastian Langeveld. Groningen tegen Leiden. Het verschil was 20 halverwege. Leon inzetten kan nog Hoeveel is het verschil? Het verschil is nu 19. Wordt 17. Het was even 15. Dan dacht je, Leiden gaat er misschien iets van maken. Maar dan is er weer Brandon Curry met 2-3 punten. Dus is die marge gelijk weer rond de 20. Ja, wie weet, maar het is wel 62-45. Ja, alleen al vanwege die uitspraken, Gio, hoop je dat die kopgroep stand houdt. Ja, zeker. En, en, en zo deed hij het vorig jaar. Ja, ik weet, het is een totaal andere koers, maar ik was er wel bij toen. De Ronde van Drenthe, met uh, ja, in plaats van de Camel, uh, de Van Berg. Uh, het is even wat ander werk. Maar uh, toen zat hij toch ook in een kopgroep met uh, een aantal uh, wat gelouterde profrenners... En uh, hij maakte dat toen uh, vakkundig af was. De beste man ook in die kopgroep. Deed het meeste werk en sprintte uiteindelijk naar uh, de overwinning. Die Jan Willem van Schip. Die uh, inderdaad ook op de baan geweldig goed uh, uit de voeten kan. En natuurlijk met die twee zilveren medailles... toch echt zijn definitieve doorbraak wel uh, had op de baan. Hij is pas 23 jaar oud. Dus nog uh, relatief jong. Heeft uh, een beetje zijn opmars gemaakt... via allerlei continentale ploegen. Koga Cycling Team, Baby Dump... Uh, de Rijke Delta Cycling in Rotterdam. En dan uiteindelijk nu die overstap gemaakt... naar een tweejarig contract... Bij ...bij Rompot, laten we zeggen, toch wel bij de echte profs. Want nou rijdt hij in een pro-continentale ploeg. Hij zit dus in die kopgroep met die ploeggenoot Brian van Groetem. Verder hebben we een Belg daarbij, twee Belgen zelfs. Frederic Frisant van Lotto Soudal. En daarbij zit ook nog Jimmy Duquesnois, ook een Belg van WB Aqua Protect. Dan hebben we nog een Italiaan daarbij, Filippo Ganna... En José González, een Portugees van Catusha. Dat zijn de zes mannen die voorsprong hebben op dat peloton. Ze hadden een voorsprong van meer dan 10 minuten op het peloton. Het peloton liet rustig begaan. Toen dacht de kopgroep: weet je wat, als we zoveel voorsprong hebben. kunnen we ook met z'n zessen tegelijk gaan plassen. Dat zie je zelden dat er in een kopgroep. echt een sanitaire stop wordt gemaakt. Maar ze gingen aan de kant staan. En zo langzamerhand liep die voorsprong terug. naar de 4,5 minuut die het nu is. met nog 96 kilometer te rijden. En laten we eerlijk zijn: het echte venijn. Gaat hem zo meteen zitten in dat stuk dat ze de Kemmelberg voor de eerste keer gaan passeren. Nog 75 kilometer hebben ze dan te rijden. Daarna krijgen ze de Montenberg, de Banenberg en dan op 34 kilometer van de streep voor de laatste keer de Kemmelberg. En dan zal de koers toch echt zijn losgebarsten. Dan zullen ook die grote mannen, Sakan van Avermaat, noem ze allemaal maar op, die zullen zich vooraan hebben laten zien. En dan zal de echte strijd losbarsten. En gaan we dus afwachten of we een sprint krijgen van een grote groep. Of misschien wel de aankomst van een kleine groep of een eenling zoals we dat afwachten afgelopen vrijdag zagen met Nicky Terpstra in de E3-prijs, Harelbeke. Prachtige overwinning trouwens voor uh, Terpstra. Alweer een overwinning voor Quickstep... die al heel wat overwinningen dit seizoen hebben gepakt. Niet allemaal in de grootste wedstrijden... maar toch, Viviani, afgelopen week de driedaagse Brugge de Pannen. Die won die, is trouwens maar één dag tegenwoordig. Uh, Terpstra dus in de E3-prijs. We hebben Fabio Jacobsen gezien. Jonge Nederlander die voor het eerst bij Quickstep rijdt... in nokere koersen. En zo pakken ze toch veel van dat soort koersen, die Vlaamse koersen. Daar zijn ze de sterkste. Ben benieuwd of dat pak, dat grote pak van Quickstep... Met al die mooie namen. Met Philippe Gilbert, met Viviani, met Stiebacht en met Terpstra. Of die ook in deze koers kunnen gaan domineren. We kijken nog even naar het verschil. 4 minuut 23. de voorsprong van de 6 is dus iets teruggelopen. Het verschil in Rotterdam is weer uh, één goal. Uh, Philippe, dat was het al. Maar heel snel was het weer het geval. Maar dan wel twee doelpunten later. Is dat een vertekend beeld? Ja, dat vind ik eigenlijk wel. In het vuil vind ik oranje-rood beter dan Rotterdam. Maar Rotterdam uh, ja. benutte de strafconurs eenvoudigweg uh, wat beter. Ja, dat telt nu eenmaal in het tophockey. En dat gaan we ook nog zien in de komende week. Als hier op dit complex in Rotterdam, waar we nu zijn... de achterfinales en de kwartfinales worden gespeeld van de Euro-Hockey League. Zeg maar de hockey-equivalent van de Champions League. En daar zal voor het eerst een nieuwe regel gaan gelden. Tenminste, die was er al in het begin van dit seizoen bij de EHL. Maar nog niet voor een groot publiek. Namelijk dat velddoelpunten voor twee gaan tellen... en doelpunten uit strafcorners voor één. En dan gaan we eens een keer kijken hoe dan de score uitgevallen... Ik moet er op voorhand bij zeggen dat ik daar niet zo'n voorstander van ben van die regel. Want je zult veel meer monsteruitslagen gaan krijgen tussen de betere teams en de mindere teams als ze tegen elkaar spelen. En dat is eigenlijk voor niemand goed. Dat is niet goed voor de uitstraling van het hockey. Maar goed, het is ook een soort van experiment. En die Euro Hockey League is ook een soort van kraamkamer van spelregels. Er zijn vele spelregels daar begonnen. En de succesvolle daaruit die zijn dan getransfereerd naar het normale hockey. Als ik het zo mag noemen. Denk bijvoorbeeld aan de self Die nu zijn entree heeft gedaan bij het hockey. Al enige jaren en niet meer weg te denken is. Maar goed, Rotterdam heeft voorlopig voordat die EHL vorige week gaat beginnen... volgende week gaat beginnen, hebben ze hele andere zorgen. Ze moeten binnen zien te komen in die playoffs. Ze spelen nog niet goed genoeg in het veldspel. Ze benutten wel de straf wat beter. Vandaar dat het nu, na zo'n vijf minuten spelen in de tweede kart... nog altijd 2-1 staat in het voordeel van Rotterdam tegen Oranje-Rood. Ik vind het wel mooi eigenlijk. Break. Dat zeg je met een reden of niet? <laughs> ja, ja, ik zei net okay. tegen jou, ik heb het wel een tijdje gehoord nu eigenlijk. Ja, ik vind nou, het best goed st hoor. Nee, sterker nog, je zegt van ja. mij mag hij uit de muziekbak. Ja, laten we hem gewoon een tijdje niet doen en dan weer wel. Dan wordt hij veel mooier. Ja, dat ja. heb je soms met liedjes. Maar goed, dat is heel persoonlijk. Ja, zeker. Uh, in Os wordt vandaag de Grand Prix Zijspan gereden. Het is de eerste van 14 races om het wereldkampioenschap. Regerend wereldkampioen Etienne Baks en zijn nieuwe bakkenist, Kaspar Stoepelis gaan proberen om de titel te prolongeren. Maar in de eerste manche in Os ging het mis. De twee kwamen zwaar ten val. En Baks kon uh, nog net voordat hij naar het ziekenhuis ging, vertellen wat er was gebeurd. Het ging gewoon super, we echt, echt pech met de start, we hadden een gokje gewaagd, we dachten van we gaan buiten om en we proberen eigenlijk een gedeelte van het veld uh, ja, te ontzien en uh, ja, voor ons reed iemand vast. En uh, diegene die voor ons vast reed, uh, ja, de, de, de zorgde er eigenlijk voor dat wij als allerlaatste weg waren. Dus zijn we zijn maar een inhaalrace begonnen, van, uh, van de laatste positie af. Daar zaten we zaten op een gegeven moment al op plaatsje 4 en ik denk met nog 16 minuten wedstrijdtijd te gaan, dus... Ik weet zeker, er zat, er zat een overwinning in. En, en als we nou op volle snelheid over de kop gingen, dan zou ik zeggen: ja, uh, eigen schuld dikke bult. Maar we gingen echt op zo'n stom moment eraf. Het was een klein momentje van het stuur, uh, hapte in, in, in een wal en uh, ging onderuit. En, uh, ja, we gingen voorover eraf en ik, kreeg de motor, uh, ik duik met mijn schouder in, uh, in de zand en ik breek mijn sleutelbeen daarmee. En dan krijg je de motor achteraan. Dus op één van die twee dingen is, is het gebeurd. En uh, ja, slaven vandaag dat is heel jammer. Maar, uh, je kunt van mij aannemen dat wij over twee weken terug zijn. Ja, dat zeg je. En terwijl ik kijk nu naar je, je staat met je arm onder een vest. Ja, een trui zul je niet meer aankrijgen. Maar over twee weken, Frankrijk, volgende Grand Prix. Uh, hoe, hoe ga je dat van elkaar krijgen? Uh, ik ga nu naar het ziekenhuis toe. Uh, we hebben de dokter al gesproken net. Uh, via een van onze sponsoren, die heeft goed contact met de dokter in Lommel. En uh, wij gaan nu naar de dokter toe. Wordt zo meteen geopereerd. Okay. Meteen al? Ja, ja. En dan uh, heb ik twee weken recovery tijd. Dus er wordt veel visio en, uh, en veel uh, proberen zo goed mogelijk aan de start te staan in Frankrijk. Nee. Maar die wereldtitel is nog niet weg. Nee. Hey, even tot slot. Uh, je bakkenist, Casper uh, Stupelis. Hoe is het met hem? Ja, hij heeft zijn eigen echt wel pijn gedaan, maar uh, geen, geen grote verwondingen. Dus hij heeft geen grote blessures, denk ik. Hij heeft zijn eigen wel echt pijn gedaan. En hij gaat wel foto's laten maken van zijn been. Maar uh, we denken zelf dat hij niet gebroken is. Dus dat is positief. <laughs> maar ja. dat is toch bizar, dan moet je dus geopereerd worden, je moet naar het ziekenhuis... dan komt Mathijs Weststraat op je af en zegt hij tegen de medewerker. "Joh, wacht even, ik moet even de NOS ja, te woord staan... Ja. voor ik geopereerd ga worden. Ja. Ik vind het bizar. Ja, ik vind dat de sportman op en top eigenlijk, Etienne ja. Bax dus. Ja. Uh, de eerste manche die werd gewonnen door uh, de Fransman Giro. Daniel Willemsen werd tweede door fysieke ongemakken. Ook al bij hem had hij een moeizame voorbereiding... en toch werd hij dus tweede in de eerste manche. Dat was een magistrale stad... We hadden, uh, we, hebben, uh, we hadden een gelukkig mooie plekje op de tweede rij. Uh, we konden fantastisch met de start meekomen. Ik denk dat we de eerste ronde al meteen 4, uh, 5 zaten. De eerste ronde, twee ronden meteen de aanval ingezet op twee positie. Eén keer is motor stilgevallen. Maar de uh, tweede plek had ik direct tegen 100%. Je zegt het net, één keer stilgevallen. was ook net op het punt dat wij een beetje met z'n allen begonnen te denken. Hij zou toch niet ook nog aan de leiding komen? Het trekt me niet alles, uh, alle kaarten op tafel hoor. Aan tafel, hoor dan, uh... Ik heb fysiek erg zwaar moet ik zeggen. Ik heb lang niet voldoende getraind. Ik moet erg op mijn karakter doen en uh... een paar ribben gebroken ook ja. in de voorbereiding. Ik heb met een paar ademhaling heb ik het erg zwaar, maar.. Uh... Maar ah, nou hoe groot is dan deze prestatie, als je dat allemaal in perspectief plaatst? Ik ben er heel blij mee in ieder geval. Daniel Willemsen was dat. En dan uh, gaan we weer terug naar het uh, basketbal. Verschil halverwege 20. het werd iets minder, het werd iets meer. Zit de spanning er nog een beetje in, Leon? Nee. Nee, ik kan er niks aan. Het is 74, 51. Het laatste kwart is 100 bezig. komen. Die spanning is er wel. Ja, weet je wat je ziet. Dat donar, ik, ik heb dus al een paar keer gezegd, ze moeten in de Europa Cup nog uh, aan de slag. Uh, ze hebben gewoon uh, een paar tatjes teruggeschakeld. Uh, het publiek zit erbij, kijkt ernaar. In feite doe ik dat ook. En uh, Leiden ook, dat is heel vervelend voor, uh, voor Leiden. En als je fan bent voor Leiden, dat dus je ziet dat Groningen wat minder intens aan het spelen is. Wat rustiger doet. En dan is het verschil nog 25 punten. Ja, nou, een klein geitje kan je hebben. Ik, uh, ondertussen was ik even aan het zoeken. Want ik heb gewoon mijn iPad bij de hand. Want uh, die Brandon Curry die heeft dus al een keer in Nederland gespeeld. En hij heeft op Harvard gestudeerd. En ik was eigenlijk aan het zoeken hoeveel presidenten er nou vandaan kwamen. Ik dacht vijf of zes. Het is ook nog een hele intelligente jongen, die spelverdeler van Donar. Ik bedoel, hij is goed als basketballer. En Harvard staat als school niet aangeschreven om een basketbalprogramma. Maar hij is een keer door de, de Jos Frederiks van den Bos naar Nederland gehaald. Het is bevallen, Het is naar Duitsland gegaan. Het ging minder goed. Slovenië ging beter. En Erik Braal en uh, Consorten in Groningen hebben hem nu hier naartoe gehaald. Maar ja, weet je, die Amerikanen in Nederland dat zijn allemaal aardige jongens. En, en uh, je kan altijd goed met ze praten. Maar je kan moeilijk inschatten waar nou hun plafond ligt. Want ja, het is toch de Nederlandse competitie met alle respect. Maar die, die Curry, die zie ik toch nog wel een end komen. Want hij is nog niet zo oud, hij is 26. En hij kan echt zoveel: hij kan pasen, hij kan scoren, hij kan drie punten schieten, hij kan naar de ring toe gaan. Misschien dat hij nog een beetje meer body nodig heeft om fysiek iets sterker te worden. Maar ja, dat zou er zomaar één zijn die een keer in Nederland heeft gespeeld en dan in Spanje of zo uh, terecht kan komen. Het is uh, een beetje koffiedik kijken, want ja, er zijn zoveel belangen met zaakwaarnemers en competities en geld. Maar dat hij volgend jaar nog in Groningen speelt, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Uh, in ieder geval, dit seizoen speelt hij daar wel. Nu zit hij even op de bank, even een beetje bij te komen. En ik zie hem rechts naast mij zitten. En dan zit hij met uh, Sean Cunningham uh, een beetje te praten. Een beetje water in zijn mond te doen. En hij zal ook naar het scorebord kijken. Want ja, daar gebeurt eigenlijk heel weinig. Die marge die na het eerste kwart uh, min of meer al op het bord stond. 38-21. Ja, het zijn er nu 22. Daar schommelt het nu een beetje om. Omdat uh, Leiden niet beter kan. Groningen het wel best vindt. Uh, die beker graag mee naar huis wil nemen. Dan woensdag die uh, belangrijke Europese wedstrijd. Het speelt tegen Mornar Bar uit Montenegro. Uit met zes punten verschil verloren. En ja, dan is de opdracht heel simpel. Met zes of meer winnen. Is het ook weer zes? Hier in Martini Plaza wordt het verlengen. Zijn het er meer? Zit Groningen in de halve finale van de Europa Cup? Dat is best wat ze zouden willen, die beker. Daar zijn ze toch wel zeker van. Uh, 76-54. Rotterdam, oranje-rood, Filip. We hebben nog zo'n uh, ruim 2,5 minuten spelen in het tweede kwart. Voordat we dus echt gaan rusten. En het spelbeeld begint een beetje te wijzigen. Rotterdam heeft zich in de wedstrijd geknokt. Uh, Oranje-rood maakt wat meer het spel. Rotterdam probeert aan te vallen met lange ballen. Na wat snelle aanvallers om dan iets te forceren. Want Oranje-rood, daar is Rotterdam zich ook wel van bewust. Heeft een betere selectie. Heeft nu zelfs... Uh, meer dan 18 fitte spelers, waardoor een erkende kracht als Jair van der Orst zelfs op de tribune moet zitten. Dat is het neefje van Robert van der Horst, die nu overigens aan de bal komt en de middellijn mag oversteken. En Oranje-Rood gaat weer bouwen aan een aanval. Via de Pakistan Rashid, daar de rechtsachterpositie, die dan zijn landgenoot uh, probeert te bereiken. Dat is. Uh... Uh, Rizwan. Rizwan is net weer teruggekeerd in de Pakistanse selectie. Nu Roland Opmans daarvoor het zeggen heeft. Het is dus altijd lastig met die Pakistanen van oranje-rood. Soms zijn ze helemaal niet gewend daar bij Pakistan. Dan wordt het verweten dat ze zich niet in eigen land voorbereiden op de grote toernooien. Maar soms hebben ze ze ook weer heel erg hard nodig. Zoals nu, zeker als er een buitenlander daar aan het roeren is. Ook al omdat ze veel beter zijn dan de Pakistanen die daar in hun eigen land hokkien. Dus uh, zo gek is het niet dat Rizwan weer terugkeert in het Pakistanse team. Dat hier ook, eh, ondanks de lage positie op de wereldranglijst, gewoon mag spelen. Om de Champions Trophy, de laatste editie daarvan in juni, zal dat zijn in Breda. En dan wordt die Champions Trophy ook afgeschaft. Nu balbezit voor Rotterdam. Achterin met eh, Polkamp, die maar zijn balletje breed legt op Turkstra. Oud international, allebei trouwens. En Turkstra wordt nu daar onder druk gezet. Maar ze bereiken nog een... Eh... Ploegenoot voorin en dan weer slorgbalverlies. balverlies. Deze tweede kwart komt niet echt van de grond. We hebben nog weinig mooie ook gezien. We zitten in de absolute slotfase daarvan. Rotterdam leidt toch wel met 2-1 tegen Oranje-Rood. Robert Maaskant keert terug in het voetbal. De oud-trainer van onder meer RBC, Goed Eagles, Breida, Groningen en nog veel meer gaat aan de slag als technisch directeur van Almere City. Dus de nummer 12 uit de eerste divisie. Robert Maaskant, goedemiddag en gefeliciteerd met de nieuwe baan. Goedendag. Dankjewel, je uh, Robert, we hebben je heel veel gezien als analist. Uh, je hebt ook regelmatig in deze studio gezeten om, uh, om te analyseren. Je deed een stapje terug wat het voetballen betreft. Je zat in, in de, de uitzendbranche, om het maar even zo te zeggen. Heb je jezelf ja. nu uitgezonden richting Almere? Hoe moet ik dat zien? <laughs> ja, zo is het wel ontstaan, ja. Gek ja. genoeg. Uh, ik heb met mijn uh, recruiter Student had ik een, uh, een project bij Almere City, waarin wij spelers, uh, profspelers aan een uh, maatschappelijke carrière helpen. En op die wijze ben ik in contact gekomen. En uiteindelijk uh, vanuit een, een licht adviserend met de directeur John Bes uh, was er een vraagstuk voor ze, voor een aantal coaches die ze nog zochten... voor een aantal dingen in de, in de organisatie. En uh, ik werd een beetje aangestoken door het enthousiasme van iedereen. En toen zijn we uh, op het gekke idee gekomen van... nou ja, laten we, laten we dat samen gaan doen. Wat overigens niet inhoudt dat ik, dat ik stop met mijn, uh, met mijn uitzendwerk. Want dat blijf ik ook doen. En ook Fox blijf ik erbij doen. Uh, omdat ik ook heilig geloof in het duale. Ik geloof dat mensen veel meer kunnen dan ze denken. Dus het is een. Uh, ja, het is een en-en situatie waarin ik met heel veel enthousiasme aan ga beginnen. Maar waar zit hem dan de schakel tussen dat er een studentenbureau wordt benaderd. en dat jij dan ineens uitgezonden wordt? Je bent al lang geen student meer. Robert. Nou, nee, ik, heb, uh, ik heb een studentenuitzendbureau in Amsterdam. Ja. Maar binnen dat bureau heb ik ook een afdeling sport. En daarbinnen helpen wij uh, sporters, en niet ex-sporters... maar sporten die tijdens hun carrière nog bezig zijn... Uh, via uitzendwerk aan een cv. Dus wij leiden ze op tot online marketeers, onder andere. En dan zetten wij ze uit in, uh, in de markt. En nou, dat slaat heel erg aan. Die pilot die draaide bij Almere City. Nadat ik al heel veel daar was en heel veel contact had met iedereen. Ja, en wat ja. was het dan dat jij dacht... hé, hey, ik ga toch weer terug dat voetbal in? Nou ja, en, en ik, ben natuurlijk nooit, ik heb alleen gezegd dat ik van het veld af wilde. Uh, en dat, ga, dat blijf ik ook. Ik ga zeker niet op het veld uh, meer terugkomen. Uh, ik ben geboren in de voetballerij. Dat analysewerk vind ik heel erg leuk, omdat je nog steeds betrokken bent. En, uh, dus ik ben nooit echt helemaal weg geweest uit de voetballerij. En dat, dat wil ik ook helemaal niet. Het is ook mijn wereld. Maar ik hoef niet meer als, als trainer op het veld te staan. Want dat heb ik uh, twintig jaar op het hoogste niveau gedaan. Nou, er is een, een tijd van komen en gaan. Uh, maar ik ben wel toe aan, uh, aan een directiefunctie. Ik heb dat af en toe is gecombineerd in mijn carrière als technisch manager en trainer. Maar dit is echt een, uh, echt een pure technisch directeurfunctie. Ja. Nou, ja, dat, uh, ik denk dat ik daar inmiddels de leeftijd, de ervaring en het enthousiasme voor heb om dat, uh, om dat te gaan bekleden. Uh, Robert, nou is het zo dat Almere City eigenlijk al jaren, daar voel je het wel een beetje broeien... dat er ambities zijn en dat er eigenlijk toch wel plannen zijn om uh, de club ja. uh, wat groter te maken... In hoeverre neem jij nu de, de, de plannen serieus om die ambitie nu, uh, nu een keer echt waar te gaan maken? Nou, zeer serieus. Uh, de, de reden dat ik, dat ik daar stap, uh, iedereen kent mij ook als, uh, als zijnde ambitieus. En een uh, kernwaarde is dat ook bij, uh, bij Almere City, uh, jong, eigenwijs en ambitieus. Nou, twee van de drie heb ik zeker. Jong werd ik niet helemaal meer verteld. Ja. Maar uh, ja, het, is tijd. het is tijd om alle mogelijkheden die, die bij Almere City liggen... Die er liggen in de organisatie, om daar iets van te gaan maken. Nou, maar wat is de concreet? Uitspreken. Wat is concreet? Eredivisie, bijvoorbeeld? Concreet. 2020 willen we, heel graag, uh, willen we heel graag promoveren. En we snappen echt wel dat dat haak en ogen heeft. En we snappen ook echt wel dat er, dat er nog zeven ploegen zijn die dat roepen en willen. Maar daar willen we echt voor gaan meedoen. En, en op die manier ook de organisatie gaan leiden. Dus, dus zeer ambitieus. Echt kijken van, het moet mogelijk zijn. Denk even aan de hockey, hè? ik hoorde Philip ook net praten. Uh, Almere hockey, daar had ook nooit iemand van gedacht dat dat hoofdklasse zou kunnen spelen. Spelen dat ook inmiddels? Nou, dat, dat moet bij Almere City ook uh, maar, mogelijk zijn. Maar is er dan, heb jij dan aanwijzingen dat er uh, voldoende sponsors uh, geïnteresseerd zijn om nog meer geld in de club te stoppen? Ja. Oké, okay. en dat zijn grote sponsors ook? En, dat zijn, er zijn al serieuze sponsors natuurlijk. Er zitten al uitstekende partijen bij. En, uh, dit jaar was de ambitie ook al hè, om bij de eerste vijf te eindigen... Nou, dat loopt nog niet helemaal, naar wens. Hoewel, ik geloof dat mijn hand inmiddels al zichtbaar is... want voorlopig staan we 2-1 voor uh, tegen Emmen nu. <laughs> uh... Je het gewoon tijdens de <laughs> Dus dat gaat, hart gaat hartstikke lekker. Nee, maar het budget maar, gaat omhoog. Uh... Het budget, jij hebt toe, jij hebt, in de gesprekken heb jij signalen gekregen dat het budget omhoog gaat... en dat het echt zeer serieus is. Nou, het gaat niet zozeer om, om budget omhoog. Want uh, het budget is al vrij redelijk... Het gaat erom dat we de juiste keuzes maken binnen de club. En daar heeft het nog wel eens aan ontbroken. Uh, en, en dat moet beter. Nou, uh, vandaar dat ik dat uh, tegen het licht ga houden en beslissingen in ga nemen. Ja, Volendam den Borst trouwens 0-0. Jong Ajax tegen Jonge Z ook 0 0. En Dordrecht tegen Go Ahead 0-1. Jouw club. We toch bezig. zijn. Ja. ja. Dan weet je het maar. Nog even voor mijn begrip. want je zei 2020, dat klinkt nog best wel ver weg. Want we zitten in een ander decennium. Maar we leven nu in seizoen 2018-19. Je hebt het dus over na volgend seizoen promoveren? Ja, ja twee seizoenen de tijd. Zeg even twee, nou ja, wat zal het zijn? Goh, 2,5 2,5 jaar. Hm. Ja. En als het niet gebeurt, dus dan, die... ben je, dan ben je weer weg. Heb je gefaald? Nou ja, dan, dan zal ik in ieder geval verantwoording af moeten gaan leggen... aan, aan de mensen die, uh, die daar centjes in stoppen. En uh, dan moet je kijken hoe dat gebeurt dus natuurlijk. Hè? Want ja. je kan natuurlijk ook net niet promoveren... terwijl het uh, wel spektakel heeft geboden en je vlakbij bent geweest. Nogmaals, dat laatste grijntje heb je nooit helemaal in de hand. Dat maakt voetbal ook zo leuk, daarom kijken we er met z'n allen naar. Ja. Maar er moet, wel, er moet er wel aanzienlijk dichterbij zijn... dan dat we tot nog toe geweest zijn met Almere City. Ja, binnenkant paal, paal Daar heb je dan weer net even geen, geen invloed op. Ja daar, gaat het, ja, daar gaat het dan ook vaak om. Ja. Ja. Maar je kan dat heel erg beïnvloeden... en aanzienlijk dichterbij komen dan Almere nu is. En daar, daar gaan we voor werken. Nou, heel veel succes met je nieuwe baan. Dankjewel, Robert Maaskant. Man, haal me even op de hoogte van de stand, hè, alsjeblieft. Het is ja, zeker. nog steeds 2-1 ja. voor, hè, Ja, het is rust. Het is wel met... 2-0 geweest, trouwens. Maar dat wist je vast en dan ook. Dan zal het nog wel even 2-1 blijven. Ja. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> okay. um, veel plezier. We gaan naar de sporters die heel blij zijn... dat het einde van de wedstrijd nadert... de basketballers van Leiden... Leon. Ja, dat denk ik wel. Er is uh, niet zoveel meer aan aan die wedstrijd. Nog drie minuten exact te spelen. 83-63. Ja, het is uh, een trainingspartijtje geworden voor Groningen. Dat uh, is zo simpel als het is. Het was 54 34 bij de rust. In de tweede helft is er duidelijk gas teruggenomen. Uh, gaf mij nog even de gelegenheid om mijn eigen vraag uh, terug te vinden. Hoeveel presidenten kwamen er nou van Harvard? Nou, ze zijn hofleverancier met John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy en ook Barack Obama heeft daar een studie gevolgd op Harvard. En dan heb als school uh, de meeste presidenten afgeleverd in de geschiedenis van Amerika. En in ieder geval een hele goede basketballer, die op dit moment hier in Martini Plaza. Ja, de beker gaat winnen. Zo simpel is het wel, want uh, dat duurt alleen nog 2,5 minuut. En dan wordt hij uitgereikt. Maar Groningen heeft hem. Uh, ze zijn de huidige bekerhouder. Ze zijn ook de landskampioen Alleen de Supercup op een vreemde manier die verloren ze het begin van dit seizoen van Zwolle. Uh, dat, dat kan gebeuren. Dat was uh, een foutje. Daarna hebben ze eigenlijk amper meer verloren in Nederland. En die Europa Cup, uh, dat is dus wat telt. En ja, Brandon Curry, 26 punten deze wedstrijd. 6 rebounds, 4 assists... Het gaat heel goed. En dan is er is nu een beetje onvriendelijkheid op het veld tussen Mohamed Kerazi en Sean Cunningham... die elkaar te lijf willen gaan. Die hebben ook bij elkaar gespeeld in Leiden. Uh, en uh, ja, een beetje frustratie natuurlijk aan de zijde van Kerazi uh, van Leiden. Die, uh, ja, je ziet dat zijn ploeg totaal niet functioneert. Het publiek dat zich dan mee bemoeit. De scheidsrechters die in de middencirkel staan om uh, even te overleggen wat er nu gaat gebeuren. Ja, en die Sean Cunningham is, uh, klinkt Amerikaans, is hij ook. Maar zijn uh, moeder was een Nederlands. Hij heeft er gewoon een Nederlands paspoort, heeft ook een Nederlands team gespeeld. En ook bij het Nederlands team heeft Mohamed Karazi gespeeld. Ja, die kennen elkaar door en door. Er zal geen intense vijandigheid zijn, maar het was wel even onvriendelijk wat er gebeurde. Nu geven ze elkaar de hand. Ja, precies. In de heat of the moment, een uh, sportief moment, terwijl de scheidsrechters nog staan te overleggen. Achter hun rug geven Karazi en Cunningham elkaar de hand en een knuffel. Ja, uh, er zal wel een fout worden uitgedeeld. De wedstrijd uh, doet het allemaal verder niet toe, want uh, ja, Groningen met die toch nog 2,5 minuten spelen. De scheidsrechters uh, vergaderen vrolijk verder. Nou, er zal wel een technische fout hier en daar uitgedeeld worden. Doet er niet toe. Uh, Groningen wint de beker. We zien ondertussen ook Rinkmast op het veld. Dat betekent de jeugdspelers erin. En dus, dan is het ook echt einde tijd. 83-63, nog 2,5 minuut. NPO radio 1. Het is uh, half 4 geweest, Liesel Thomas. Bij een brand in een winkelcentrum in Siberië zijn zeker vier kinderen omgekomen. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. In het gebouw zitten onder meer een speelhal en een bioscoop. Mogelijk waren er veel meer kinderen aanwezig toen de brand uitbrak. Hoe die is ontstaan is niet bekend. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont is in Duitsland opgepakt. Tegen hem liep sinds vrijdag weer een Europees aanhoudingsbevel. Poetstermond had in Finland een lezing gehouden. en was onderweg terug naar België, waar hij in ballingschap leeft. En bij de Deens-Duitse grens werd hij vastgehouden. Spanje wil Poetstermond berechten vanwege rebellie, opruiing. en misbruik van gemeenschapsgeld. Een pas geopend kruifkoord. in de Brusselse deelgemeente Molenbeek. is na anderhalve dag al vernield. De ruiten van de opslagplaats werden ingeslagen. en dat glas werd samen met vuilnis verspreid over het voetbalveld. Ook was geprobeerd het kunstgras in brand te steken, maar dat mislukte. Omwonenden hebben de boel weer opgeruimd. En in Venezuela zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd... na de dood van José Abreu, de man die kansarme jeugd in achterstandswijken... de kans gaf om samen muziek te maken. Dit muzikale project, dat bekend werd onder de naam El Sistema... kreeg wereldwijd navolging. Abreu was 78 jaar. Edwin Gerritsen en de verkeersinformatie. Op A1 van Apeldoorn naar Amersfoort gaat tussen Kootwijk en Voorthuizen... 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Wat komt er een spoedreparatie aan het asfalt? Alleen de vluchtstrook is open. En er is veel vertraging op de A13 Rotterdam richting Den Haag... Dus Rotterdam Airport en Delft-Noord staat de vijf kilometer file. Drie kwartier op onthoudt. Wat komt er een ongeluk? Er zijn twee rijstroken dicht. Omrijden vanuit Rotterdam kan via de A4. Radio 1, NOS langs de lijn. Hoe gaat het in Gent-Wevelgem met die kopgroep met Jan Willem van Schip, Gio? Nog steeds uh, die zes man aan de leiding met Van Schip toch echt wel als motor van die kopgroep. Uh, ook, uh... Brian van Goetem doet daar veel werk. Zijn ploeggenoot van Rome Pot, Dat zijn toch de twee sterke mannen in die kopgroep. En die voorsprong is alweer wat opgelopen na 5 minuten en 38 seconden. Niet dat ze zich daar in het peloton erg druk om maken. We zien daar de ploeggenoten van Arnaud Demaar op kop rijden van Groupama FDG. Met daarbij de rood-wit-blauwe trui. Ja, wel. Echt een hele mooie rood-wit-blauwe trui. Van Ramon Sinkeldam. De man die vorig jaar bij Sunweb uh, Nederlands kampioen werd. Toen een kampioenstrui kreeg waarvan veel mensen zeiden dat hij eigenlijk kampioens onwaardig was. Omdat dat rood-wit-blauw niet goed te zien was. Maar nu die in Franse dienst rijd, rijdt, rijdt die hij echt met een uh, zeer herkenbare trui. En het is wel mooi. Zijn sprinter, de man voor wie hij het werk allemaal moet opknappen. Arnaud De die rijdt in het blauw-wit-rood. Het zijn een beetje de spiegelbeelden van elkaar. De een rijdt links van het peloton. De ander rijdt rechts vooraan in het peloton. Waar we ook al Elia Viviani aan de voorkant zagen rijden. En dat is de sprinter van Quickstep. Het geeft maar aan dat de sprinters nerveus zijn. Dat ze geen enkel risico willen nemen in deze fase van de strijd. Want we hebben nog 80 kilometer te gaan. We zitten in die bergzone. En die voorsprong, ja, 5,42. Het is nog steeds ruim. Maar geloof me dat straks, na die eerste passage van de Camel... dat het dan heel hard gaat. Lead back and go your own way. Ja, we onderbreken deze plaats voor sensationele ontwikkelingen in het basketbal. Nee, niet helemaal, Leo. <laughs> ja, want uh, er gaat zomaar een bal in. Oh. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. 87-71 hebben ja, we tellen af. Je hoort het trommel spannend. op de achtergrond. Nee, het is helemaal niet. Sp spannend. Wanneer was, was het spannend? 0-1, ja. 5-6. Ja, dat is al heel lang geleden. En de tweede helft is standig. verleiden, hè? Ja, ja, ja. En misschien uh, de klokpartij in de kleedkamer ook, want die Cunningham en Garazzi <tie> werden allebei weggestuurd. En dus Garazzi toch een kop groter dan Cunningham. En booser was die Cunningham. Na dat opstootje net uh, wegsturen was ook zo wat. Nou ja, het is gebeurd. We moeten van elkaar afblijven. Uh, het, is, uh, het is voorbij. Er is nu ook afgevloten. Het gekke is, als ik omheen kijk, ze zijn in Groningen. Toe... Ze klappen en ze trommelen. Maar ik zie nou geen ultieme blijdschap over het winnen van die beker. Die nu het veld op wordt getild. die beker trouwens. Ja, dat snap ik ook wel. Want ze winnen in Groningen alles. Uiteindelijk gaat het toch om het landskampioenschap en die bekerwedstrijd van woensdag. Eh, het doet er allemaal niet toe wat er hier gebeurd is. Die beker in ieder geval, die wordt gewoon uitgereikt dadelijk aan de aanvoerder van de Groningers. Dat is Jason Duris. Die man die hier al zo lang speelt. En ja, misschien ook nog wel heel lang blijft spelen. De eindstand in de bekerfinale, die eh, is in feit. 87-71 tussen Donau-Groningen. En, leiden. en dan is het een stuk spannender bij het uh, hockey. Tweede helft Rotterdam tegen oranje rood Filip Koken. Ja, zeker wordt het spannender. Nou, zeker ook voor de competitie. Want het wordt hier 3-1 voor Rotterdam. De eerste veldgoal van deze wedstrijd. Hè, is van Simon Edgerton die zich heel mooi vrijdraait. Loskomt van twee verdedigers van Oranje-Rood. En zomaar raak swingt. Die bal gaat... Uh, Hard langs de doelman van Oranje Rood. Langs Permin Blaak ook de doelman van het Nederlands team. En uh, ja, dit uh, Rotterdam is toch een totaal ander team dan in het eerste kwart. Toen ze weliswaar het waren ook leiden met 2-1. Door drie strafkoorende doelpunten. Twee van Rotterdam, 1 van uh, Oranje Rood. In de tweede kwart gebeurde er werkelijk helemaal niets. Dat was een kwart zonder hoogtepunten. Maar nu uh, zit Rotterdam er fel op in de duels. Maakt Oranje Rood veel fouten in uh, de passing. Waardoor Rotterdam in één keer op snelheid kan profiteren en eruit kan komen. En daaruit ontstond ook. Ook dit doelpunt weer een van Simon Edgerton, de Engelsman in dienst van Rotterdam. Dat leidt nu met 3-1 en oranje-rood gaat het hier dus moeilijk krijgen. Het fietsen, Guido, Kemmelberg bijna daar. Bijna daar, 76 kilometer nog te koersen. En volgens het routeboek gaan we beginnen aan de klim van de Kemmelberg... met nog 75 kilometer te gaan. Dus ze zitten inderdaad vlakbij. En dan hebben we het met ze natuurlijk over de kopgroep. De kopgroep van zes man met die twee Nederlanders van Groetem en van Schip. Die daar in de vechten dan de camel moeten zien liggen. En dan weten we het, dan gaan we echt steile wand rijden. Natuurlijk op de kasseien. Lastige klim boven de 20%. Ja, dan maar afwachten wie daar overblijft. Nou zal het met deze zes man, zal het nog wel redelijk goed blijven gaan. Want ik neem niet aan dat zij echt volle bak die camel oprijden. En dan ben ik benieuwd wat er in het peloton erachter gebeurt. Of daar al een eerste poging wordt gewaagd om de troepen zeg maar uit elkaar te scheuren. Om ervoor te zorgen dat er wat renners moeten lossen. Dat er misschien wat favorieten moeten lossen. En over lossen gesproken. Ik zag net heel even Nicky Terpstra aan de achterkant van het peloton. Er was een gaatje ontstaan. Want het peloton ging even heel hard in de aanloop naar die kemmel. De kopgroep is er inmiddels aan begonnen aan de kasseien. En uh, daar zag ik toch Nicky Terpstra even in een laatste groepje zitten. Waar het gat dichtgereden moest worden door Jack Bauer. Die kennen we ook nog wel. nieuw zeeland goede de coureur heeft mooie dingen al laten zien in zijn carrière, maar dat was niet de plek waar we Nicky Terpstra verwachten. En heeft hij dan misschien toch te veel last? Van die solo, die enorme solo van 20 kilometer. En eigenlijk waren het er 70 met zijn ploegmaat. Yves Lampaard in de E3-prijs. Harold Beeken van afgelopen vrijdag is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Hij zei het al vanmorgen bij de start. Dat hij gisteren toch een moeilijk dagje had even om te herstellen. Na die inspanning van afgelopen vrijdag. Maar goed, Terpstra zit inmiddels wel weer in het peloton. Terwijl de koplopers aan de Kemmel zijn begonnen. Van Goetem makkelijk omhoog klimt. Van Schip dan zo'n beetje achterin dat kopgroepje zit. En dan kijk ik ook naar Frison, Het neefje van ploegleider Herman Frison, Frederik Frison. Die daar ook behoorlijk gemakkelijk mee omhoog gaat. Maar uiteindelijk blijft daar alles wel bij elkaar. Op die kasseitjes. En moet het peloton dus over vijf minuten gaan beginnen. Aan de eerste van de twee passages over die verschrikkelijk lastige klim. Are you really feeling better?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 van... Uh... Ja, dan weet ik het wel. Chef Special. Uh, even de, de tussenstanden van die vier wedstrijden in de Jupiter League. Um, voor Robert Maaskant. Uh, Almere City. Emmen is nu 2-2. Eigen doelpunt. Nou. Van Almere City. Um, Jong Ajax zet nog steeds 0-0. Dordrecht tegen Gohead Eagles 0-1. En Volendam tegen Den Bos 0-0. Wat doet de Kemmelberg met de koers? Gio. Ik ben benieuwd wat het met de koers doet. Je zag wel wat nervositeit in de aanloop naar de Kemmel. Een valpartij midden in het peloton. Wat renners die van. Ja, op de stoep sprongen en daarna weer er vanaf wilde springen. En daar toch uh, uiteindelijk de macht over het stuur verloren. valpartij met een van de renners van Katusha erbij. Maar geen grote namen daarbij betrokken. En nu kijken we weer naar die blauwe formatie van Quickstep... die daar uh, op kop aan het rammen is met uh, Philippe Gilbert. Viviani zit daar goed uh, in het wiel. Ik zie trouwens ook Arnaud Dema, die Franse kampioen, er goed bij zit. Ik krijg van a die daar uh, langskomt. Waar zit Dylan Groenewegen, Ging die zojuist door het beeld... ik dacht het wel uh, in dat uh, geel-zwart van uh, Lotto Jumbo, de Nederlandse... Ik ben benieuwd of hij dit allemaal goed gaat overleven. Ik zag ook Wout van Aert goed van voren zitten. Dat is toch een opmerkelijke man. Man die van het veld rijden natuurlijk de overstap nu heeft gemaakt. naar echt naar het serieuze wielrennen bij de profs. Heeft al wat jaren koersjes gereden, maar nog niet de grote koersen. En dit jaar maakte die grote indruk onder andere in de strade Bianchi. Waar die derde werd en toch eigenlijk lang vooraan reed. Ik zie hem hier nu door het beeld komen in een van de eerste posten van het peloton. Wout van Aert dus bezig op, met opnieuw een goede... Koers Oliver Nasen komt daar door het beeld, de Belgisch kampioen. En zo gaat dat hele peloton voorbij. En zien we toch ook wel mannen die moeite hebben met die camel. Met een achterstand van 4 minuten en 32 seconden op die kopgroep van 6 man. die inmiddels al lang en al breed over die gevreesde puist is. En we weten het strakjes op 34 kilometer van de streep. Daar komen we hier voor de tweede keer langs. Kijk nu even naar de mannen die daar zitten. Zie Gilles Berder in ieder geval bij zitten. Neem maar nog steeds erbij. Kijk, Stibach komt daar ook voorbij. Waar zit Peter Sagan? Daar zit. Peter Sagan. Toch ook wel in een van de eerste posten. Nee, de echte grote breuk is er nog niet gekomen in dat peloton. Maar je ziet wel kleine breukjes. En dan gaat dat in één lint, één lang lint naar beneden. in die lastige afdaling over smalle paadjes. Oppassen geblazen daar. Wout van Aert zit ook bij de eerste vijf in die afdaling. Die heeft het dus uitstekend gedaan in die klim van de Kemmelberg. Nee, en dan komt er toch één lang gerek lint naar beneden. Eén lang gerek peloton. Zodat er nog niemand echt op achterstand is gereden van de favorieten. Maar die tweede passage van de Kemmel. Strakjes met nog 34 kilometer te koersen. Daar moet het allemaal echt gebeuren. De voorsprong van de 6, 4 minuten en 31 seconden op het peloton. Philip Koken, je zei de spanning terug in de competitie... door die 3-1 stand voor Rotterdam tegen oranje Rood. Maar goed, de spanning in de wedstrijd kan ook natuurlijk nog terugkomen. Ja, dat lijkt er overigens niet op, hoor. Want hier mist Rotterdam zojuist een geweldige kans op de 4-1. Ze zijn ook uh, sterker, de Rotterdammers, in uh, dit derde kwart. Ja, ze worden eigenlijk alleen maar beter naar mij deze wedstrijd vordert. En dat is niet echt de verwachting, want ja, als je kijkt naar het spelersmateriaal... dan is de selectie van Oranje-Rood toch beduidend beter. Veel meer internationals ook, vooral van buitenlandse kunnen. Ze hebben een Belgisch international, ze hebben een Oostenrijkse international... ze hebben Pakistanse internationals en een aantal Nederlandse internationals. Ja, dat allemaal bij elkaar. Het is een hele goede selectie hoor. Maar Rotterdam speelt op dit moment beter als team. Nu gaat Oliver Polkamp vandoor. en die geeft een balletje van aan Dieder van Puffelen... die door kan lopen aan de linkerkant. Kan nu de cirkel in, dat is Hetsbergen. Hersbergen kan nu gaan uithalen... En daar is dan de redding van Pirmin Blaak weer. De doelman van Oranje Rood. Die weer eens een keer de 4-1 voorkomt. Rotterdam is beter in dit derde kwart. Het is een mooie wedstrijd aan het worden. Dat was het niet in het tweede kwart. Maar Rotterdam geeft wat het heeft. Geeft wat het heeft om deze competitie nog een beetje spannend te maken. En nu weer een kans. Hertzberger En die zit erin. Hertzberger ineens vrijgespeeld op de rand van de cirkel. 4-1. Het zat er al een paar minuten lang aan te komen. En daar is hij dan toch. Wat gebeurt hier? Ik zie een zeer tevreden kijkende coach van Rotterdam. Maneschijn, heet hij. En die kijkt naar Hetsbergen die zijn handen in de lucht gooit. En ze stikken ook 4-1. Dat is de voorsprong voor Rotterdam tegen Oranje Rood. Zo dadelijk gaan we ook live handballen. EK-kwalificatie voor vrouwen. Nederland speelt vandaag thuis in Eindhoven tegen Hongarije schuiten maken. Wat is het belang van die wedstrijd in deze groep? Plaatsing voor het Europees kampioenschap en dat is dus een heel aardig belang voor Nederland dat tegen Hongarije speelt in het indoor sportcentrum het Europees kampioenschap van 2018. En dat betekent dus dat dat EK dit jaar nog wordt gespeeld. Op 29 november gaat het van start in Frankrijk en de nummers 1 en 2 van de pools gaan naar dat EK. Plus de beste nummer 3 in al die pools. En Nederland kan zich vanmiddag al plaatsen. Want Nederland moet dan winnen van Hongarije. En er is nog een andere wedstrijd vanmiddag. De wedstrijd tussen Wit-Rusland en Kosovo. En als Kosovo wint van Wit-Rusland en Nederland wint van Hongarije. Dan is Nederland dus vanmiddag al geplaatst. Weet uh, overigens Kosovo niet voor een verrassing te zorgen. Maar uh, wint Wit-Rusland gewoon. Dan is Nederland ook een deel zeker van het EK. Alleen theoretisch eigenlijk nog niet. Want na deze wedstrijd tegen Hongarije moeten er nog twee worden gespeeld. Nederland speelt op 30. Mei nog tegen Wit-Rusland en vervolgens nog tegen Kosovo. En dat zijn ploegen waar Nederland al he van heeft gewonnen. Overigens van alle ploegen heeft Nederland al gewonnen in deze EK-kwalificatiereeks. Afgelopen donderdag nog, toen in Hongarije. Ja, de Hongaarse vrouwen hebben natuurlijk een roemruchte historie als handbalnatie. Maar inmiddels ja, is die historie eh, toch echt historie. Want Nederland is beter. Ook op de laatste kampioenschap is dat natuurlijk al het geval. En het was ook een hele aardige spannende wedstrijd met overigens weinig goals. 18-19 werd het in die wedstrijd. En Nederland won dus wel. En dat betekent dat Nederland het maximale resultaat heeft... met zes punten uit drie gespeelde wedstrijden in de EK-kwalificatie. Ja. Goed, um, hou ons op de hoogte vanaf 4 uur live. Natuurlijk op NPO Radio 1. Net als het uh, fietsen. Tot aan de finish gaan we het volgen. Gio, groepje weg. En Terpse had het even moeilijk achter in het peloton. Ja, die kon weer aansluiten op het moment dat die valpartij erachteraan in het peloton gebeurde. En het peloton dus vol in de remmen moest. toen kon hij weer de aansluiting vinden bij, bij, bij in ieder geval de start van het peloton. Maar het is toch geen goed teken als je daar achteraan zit. Op het moment dat je weet dat eigenlijk een beetje de beslissende fase gaat aanbreken met die passages van de Kemmelberg. We zagen ze juist ook een demarrage van Mike Teunissen. Nederlander trouwens, uit de Sunweb-formatie. En dat is toch wel een man die dit seizoen mooie dingen al heeft laten zien. Met name in parijs nice De eerste drie etappes: 5, 6 en 5. Etappe nummer 5 op de achtste plek goed gereden daar, die Mike Teunissen. Het is echt een man ook voor dit werk, voor het klassieke werk, die zich langzamerhand begint te ontbolsteren. Hij is inmiddels 25 jaar oud en uh, ja, rijdt toch al uh, voor het tweede jaar nu bij uh, Team Sunweb, nadat hij eerder bij uh, de ploeg van Lotto Jumbo en de opleidingsploeg van diezelfde ploeg uh, langzamerhand uh, is gerijpt in dat uh, beroepswielrennen. Maar goed, Teunissen komt uh, niet weg daar uh, in dat uh, peloton. Er wordt weer hard achteraan gereden en dan zie je voortdurend wat uh, demarages. Maar uh, de grote mannen, die houden zich voorlopig nog stil. Ik zag trouwens wel, en dat is een goed teken, dat Dylan Groenewegen goed over die eerste passage van de Kemmelberg is gekomen. Groenewegen, misschien wel de snelste sprinter van dit hele peloton. We wisten niet helemaal zeker of hij al zover was dat hij ook die passages op de Kemmelberg goed zou verteren. Nou, De eerste ging hij goed mee over. Ik denk dat hij zo'n beetje op de vijftiende plek reed in dat peloton. En dat is gewoon een prima plek. Er breekt nu wel wat daar aan de voorkant. Dit zijn schermwetselingen hoor. Dit zijn geen grote namen. Terwijl ik kijk naar Sonny Colbrelli die in de problemen zit, Nicole Brelli is de sprinter van Bahrein. De ploeg, de man die, waarvan we ook weten dat hij goed kan sprinten. Man die niet meer ja, gek scherend wordt, ja, een sprinter van de tweede lijn wordt genoemd. Nee, het is een echte sprinter tegenwoordig geworden. Maar hij heeft problemen om het tempo bij te benen. Dus waarschijnlijk gaat hij geen rol meespelen hier in de finale. Maar alles komt weer samen daar in dat peloton. Het peloton dat op vier minuten rijdt van die kopgroep van vier man. Zo dadelijk is er ook live volleybal in de eredivisie voor vrouwen. Sneek tegen Sliedrecht is een de topper Aman Roglu in de kampioensgroep. Ja, zo heeft elke competitie dan weer zijn eigen regels en eigen ontknoping. Hoe zit dat hier, kampioensgroep? Ja, de beste teams uh, na uh, de competitie die gaan naar zo'n kampioensgroep. En daar wordt dan ook nog eens twee keer tegen elkaar gespeeld. Uit en thuis. En de nummers 1 en 2 van die kampioensgroep die spelen, als dat er allemaal op zit, nog een keer een play-off. En dat gaat dan om het landskampioenschap. Maar dit zijn de twee teams die waarschijnlijk aan het eind van dit seizoen, als alles erop zit in die kampioensgroep... om de titel gaan spelen. Friedrecht ongenaakbaar eigenlijk dit seizoen. Zij staan eerste in die kampioensgroep en uh, zijn ook de regerend landskampioen. En Sneek eigenlijk de uitdager. Jong team, waar ook uh, een hoop gedoe was dit jaar, daarover later meer. Maar die hopen het Friedrecht moeilijk te gaan maken. En uh, dat, daar kunnen ze vandaag mee beginnen. Want als het uh, nu bijvoorbeeld zou lukken, dan weet je ook dat je straks... als het in in de playoffs echt om de prijzen gaat, ook een kans hebt om ze te verslaan. Deze ploeg uit Sliedrecht, de regerend landskampioen, vond de beker al, deed het goed in Europa dit jaar, de absolute topfavoriet is ook dit seizoen om de titel te winnen in de volleybalcompetitie. En uh, we gaan zien wat Sneek kan. Drie keer eerder in de competitie al tegen elkaar gespeeld dit jaar, drie keer won Sliedrecht met vrij ruime cijfers. Dus dat is uh, iets waar Sneek weinig vertrouwen uit kan halen. Maar wie weet, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Over een uh, minuutje of zes zeven gaan we beginnen in de Sneeker Sporthal hier in Friesland. Sliedrecht tegen Sneek. De mannen in slieden... Doen het ook heel erg goed. Wat zit er toch in Sliedrecht dat ze daar zo goed kunnen volleyballen allemaal? Geen ik ga een onderzoek uit als het hier afgelopen is, Robert. Ja, want die mannen zitten ook in de zaal, hè, geloof ik, of niet? De mannen van Sliedrecht? Uh, ja, toch? Nee? Oh, dat ik, ik, ik, ik, ik, dacht, ik heb geen idee, ja. wat mensen ook van hem. Van, van, vandaar waarschijnlijk ook het succes... dat ze elkaar ze beter lakken. maken, om het zo te zeggen. Ja. Goed, we gaan het uh, van jou horen in ieder geval. Dankjewel uh, voor nu. Uh, gaan we nog even bij Gio kijken, bij het wielrennen. Hoe lang nog tot de finish, Gio? Nog 66 kilometer, lekker band in het peloton voor Sjoerd van Ginneken, Ploeggenoot van Jan Willem van Schip en Brian van Goetem. De twee mannen van Roompot die in de kopgroep zitten. Dat is een slecht moment uh, voor uh, die van Ginneken, Want het uh, tempo in het peloton gaat omhoog. En de actiefste man daar vooraan, is toch wel opmerkelijk, is uh, een grote naam hoor. Eenvoudig winnaar van de Amsterdam Gold Race, wereldkampioen, noem het maar op. Philippe Gilbert. Hij is de meest actieve man op dit moment daar vooraan. En hij wil het daar gaan doen voor die Wolfpack, want zo worden ze genoemd. Van Patrick Lefevre, de Wolfpack van Quickstep. Nou, wat discussie daar vooraan in het peloton. Tussen wat renners die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar voorlopig reizen ze nog steeds op 3 minuten en 45 van die kopgroep met die twee Nederlanders. Straks meer van het fietsen en ook van het hockey. En later krijgen we ook nog Marche 2 van de MXGP. En het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal. Tot zo. Okay. NPO Radio 1. Wat er binnenkwam was een stelletje lieden die niks te verliezen had. Iedere rechtgeaarde brilenaar viert de datum. 1 april.